Ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. In Berlijn zitten tienduizenden huizen en bedrijven zonder stroom. Verkeerslichten zijn er uitgevallen, scholen zijn dicht en ook de trams rijden niet. De storing is ontstaan doordat twee elektriciteitsmasten in brand zijn gestoken, vermoedt de politie. U wordt onze consponent Gimbalduk. Dat lijkt dus heel sterk op ja, een bewuste actie, op sabotage. Wie daar dan achter zit en wat het motief is, is nog onduidelijk. Wel weten we in Berlijn ook dat het vaker is voorgekomen. Dus daarom gaat de politie ook nu uit van een ja, vermoedelijk politiek gemotiveerde aanslag. En het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat iedereen in Berlijn weer stroom heeft. Mensen gaan steeds vaker met het OV in het weekend. Door de week checken er steeds minder reizigers in... ...meldt het CBS na het vergelijken van cijfers. Reizigersvereniging Rover denkt dat die afname door de week komt... ...doordat er minder studenten zijn. Als je deze week in Vlissingen in de buurt van de haven bent... ...kom je waarschijnlijk veel politie of Marechaussee tegen. Ze controleren nu extra in de haven vanwege een verdachte situatie. Meer wil de politie er ook niet over zeggen... ...maar mogelijk heeft het te maken met een grote drugsvangst in het Verenigd Koninkrijk... Daar werd vorige week in een haven bij Londen ruim duizend kilo cocaïne gevonden. En een duikoefening van een duikschool in Almere eindigde ineens in een echte reddingsoefening. De duikers waren in Finkeveen bezig met een cursus toen het misging. En terwijl wij daarmee aan het oefenen waren, kwamen wij ja, tot de ontdekking op een gegeven moment... dat er een duiker bovenkwam die daadwerkelijk in paniek was, waar er iets mee aan de hand was. Die niet bij onze groep hoorde, die gewoon lekker uh, op de zondag, uh, zondagmiddag zijn eigen duikjes aan het doen was, waar iets mis was. En hij vertelde dat hij erachter kwam dat hij niet zo heel veel lucht meer had in zijn, in zijn luchtles. Ja, en hij was samen met zijn mededuikers te snel naar boven gekomen. Ze zijn daarom in een decompressiekamer in het ziekenhuis gezet om aan de luchtdruk boven water te wennen. Het weer nog, vooral in het oosten van het land, valt er veel regen bij 14 tot 16 graden. Vanavond droogt het overal op. En morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat 16 kilometer fieden tussen Muiden en knoopend EMS. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Knoopend-Holendrecht en Breugelen... een uur vertraging nog steeds 11 kilometer fieden. Door een politieonderzoek zijn drie rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog anderhalf uur. Op de A27 Amheren-Gorkum tussen Hilversum en Knoopendrein... is weer 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM.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 And I think I'll start to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 down anymore uh, don't in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 Leun op mij. Kom maar.